Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn nog meer aanwijzingen dat de Griekse kustwacht het zinken van een migrantenboot in de doofpot wilde stoppen. Bij die ramp zijn 82 mensen overleden en nog ongeveer 500 mensen worden vermist. Twee overlevenden van die ramp zeggen tegen de BBC dat ze hun mond moesten houden over dat de kustwacht het bootje aan het slepen was. En onze correspondent weet meer. En zo zou de tolk van de kustwacht de opdracht, de opdracht hebben gekregen om te stoppen met vertalen toen dat onderdeel aan de orde kwam. En ook zou iemand van de kustwacht hebben gezegd dat de overlevenden blij mogen zijn dat ze gered zijn en verder maar hun mond moeten houden. Sinds de ramp ligt de Griekse kustwacht onder vuur, want zij zouden eerst gezegd hebben dat het migrantenschip geen hulp wilde. Maar meerdere overlevenden hebben verteld dat de kustwacht wel ingreep. De politie in Zoetermeer heeft vijf minderjarige meiden opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling, diefstal en afpersing. Het gaat om vier meisjes die uit die stad komen. Eén van 15 jaar oud, twee van 14 en ook nog eentje van 13. De sloot van het Amsterdamse bos is roze. Dat komt door een bacterie in het water... Dat roze water is niet slecht voor de natuur, maar erin zwemmen wordt wel afgeraden... voor zowel mensen als honden, want die bacterie kan namelijk voor irritatie zorgen. In Zuid-Korea heeft het Utrechtse studentenkoor Decor het WK gewonnen. Dat deden ze in de categorieën jazz en gospel. Ja, het is de kers op de taart van het seizoen, zeggen ze. Heel erg fijn. En daar kunnen we jaren op heren denk ik, als koor... maar ook op persoonlijk vlak. En dat is heel waardevol. En de studenten gaan nu ook plannen maken voor concerten door Nederland. Dan nog het weer. Na een dag vol met buitjes blijft het vanavond droog. Met soms ook een zonnetje. Morgen begint zomers en zonnig. En het wordt een graad of 25. Later op de dag kan het wel wat gaan regenen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Alleen op de N205 heb je nog een paar minuten vertraging van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Het oponthoud is vijf minuten. Tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.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 Begin van deze Alternative FM op 13 juli. en Wat is de aanleiding om dit uh, nummer van Alaska te draaien? Nou, dat heeft wel een reden. Want uh, afgelopen week is het landschap weer eens even veranderd als het gaat om de FM-etherfrequenties. Want er is altijd één keer in dezelfde tijd... dat er een veiling van die frequenties plaatsvindt. En met name dan uh, landelijke radiostations... die uh, afhankelijk zijn van die FM-frequenties... die krijgen dan weer van om overheid dat weer toebedeeld. En nu was het dan weer zover dat er weer wat koppen zijn gerold. Zoals Kink FM, die is bijvoorbeeld dan weer de FM-frequentie kwijt. Zij waren notabene degene die het verhaal hebben aangeslingerd. Dan kom ik op het verhaal van Alaska. Want ik had daar op een gegeven moment een reactie bij het bericht van 3 voor 12 neergezet. Waarbij ik op een gegeven moment de woorden van vader... Bond aanhalen. Dat is de man die achter... Ja, dat is de vader van Frank Bond... Die je net hebt kunnen horen bij Alaska. Maar de boodschap is helder. Want op een gegeven moment deel ik die mening ook van vader Bond... Dat wij vinden van als jij op een gegeven moment een spotje maakt... En je zegt als DJ zijnde bij NPO Radio 2 dat er meer ABBA op de radio komt... Dan vraag je je af dat er ooit nog eens een groep als de Beatles zijn ontdekt... Uh, met andere woorden, ja, Bond maakte dus eigenlijk een verwijzing. Where did you go when your music has died on the radio? Nou, dat was bij dit nummer een game over. En dat was de reden waarom ik hem ook uh, draaide. Want ja, uh, het, af en toe hebben we een beetje het idee dat het een potje is bij die Nederlandse publieke omroep als het gaat om de nieuwe muziek. En het uh, is dan heel klein vertegenwoordigd met een aantal zenders die dan weer op een gegeven moment hun FM-frequenties zijn... Kwijtgeraakt. En dan heb ik ook nog de pet van uh, redacteur van 3 voor 12 op mijn hoofd. 3 voor 12 Noord-Holland, al wel te verstaan. En het grote 3 voor 12 is ook al beknibbeld. door de omroepbasis in dit land. Terwijl je weet dat er toch wel wat aan de gang is uh, op het uh, Nederlandse popvlak. ...en met name dan in het alternatieve popcircuit. Goed, ik zal er niet al te veel over uitweiden... ...want we gaan gewoon een radioprogramma doen... ...en vanavond is Lights on the Lake De gasten komen uit Den Haag. Uh, straks vanaf 8 uur is het de bedoeling dat ze hier gaan spelen... ...en hoeveel nummers, dat gaan we straks van hen horen. En in dit uur sowieso een gesprek met een dame... ...die naar mijn idee mijn hart heeft veroverd... Dat uh, gebeurde met uh, de meest verse single die ze vorige week heeft uitgebracht. Uh, dat uh, nummer dat heet Klaatengoud. Maar uh, Stijn, die gaan we straks tussen vijf over half acht en vijf over half acht bellen. En dan gaan we eens even een leuk gesprek voeren. Althans, dat is wel de bedoeling. Uh, over de eerste single die ze al heeft uitgebracht. En die tweede single die net is uitgebracht. En in het laatste uur komt een wat oude bekende langs. Want die hebben we, ja, niet langs, telefonisch... Kars Ronkers, want uh, hij uh, is ook uh, behoorlijk uh, ja, bezig om op te vallen bij een SBS 6-programma... zal hij uh, misschien binnenkort ook uh, te zien zijn. Ik geloof uh, dat hij al te zien is geweest, maar dat gaan we straks uit zijn mond horen. Bovendien komt er morgen een nieuwe single van hem uit en die hoor je vanavond hier ook. Dus dat is een beetje het spoorboekje en iets waar ik oh, een tijdje niet gedraaid heb... terwijl de Tour uh, min of meer bezig is... Kafka die heeft een aantal weken geleden een, een single uitgebracht. En dat is echt een Franse chanson. Nou, luister zelf maar, hier is Etienne. Les enfants mangent des bonbons Une vieille femme dans une vitrine Quelques garçons qui parlent trop fort Moi je suis un solitaire Je veux juste regarder Ça t'es l'es temps que je ruine Alors la scène leur est donnée Ces jours sont remplis de magie Et elles semblent me regarder Elles ont d'ici ce soir Pour l'éternité Marie Ferme ses portes, dit au revoir à ses omivres On range les bouteilles de vin Qui sont une raison de vivre Pas de réponse à ma lettre Les choses se passent comme ça Ma fête n'a pas commencé Une autre nuit se passera Ces jours sont remplis de magie Et elle semble me regarder voor l'éternité, Marie. La vie en rose est un pick-up. Ta voix qui brille quand je suis seule. M'ouvrit de vin, un soir d'été. un amour pour nous deux. La vie en rose est un pick-up. Jusqu'à la fin, Marie dansant. Une voix Naar de afgrond waar ik vroeger stabiel stond Waar ik vroeger stabiel stond Ik wil geen medelijden, ik zie mezelf telkens wegleiden, Elke dag is te strijden en soms ik.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 Uh, is een bijzondere nummer wat morgen gaat uh, verschijnen. Joris Anne heet hij. Uh, Afgrond is de nieuwe single van hem. En ja, wat uh, is daar het uh, verhaal erachter? Uh, het is een beetje als een soort gevoel is dat bij hem opgekomen om deze tekst uh, te schrijven. Maar de producer van het uh, verhaal Thor Kissing, die vond dat toch een beetje heftig. En die heeft daar nog wel wat, uh, wat uh, aan veranderd aan het muzikale arrangement. Waardoor het een enigszins luchtig ...en wat vrolijker karakter kreeg. De tekst, zoals gezegd, schreef Joris vanuit zijn gevoel... ...en zegt hij, ik denk dat veel mensen zich zullen herkennen in dit nummer... ...als zij dit horen. Ik sta alleen op de afgrond. Waar ik vroeger stabiel stond, hiermee bedoel ik... ...als je wordt geboren, dan is er een geen zekere hoogte... ...waar jij aan moet vasthouden of moet binden tot wie je later zult zijn... En dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal. De afgrond, uh, of eigenlijk afgrond, zo heet die single. En Joris is uh, degene die het uh, uitgevoerd heeft. Daarvoor hoorde je Kafka met uh, Etienne. Deze dame komt ook uh, naar de studio. Uh, ze is al eens eerder geweest, maar niet in dit uh, programma. Dat is uh, wel in het uh, programma van Fred gebeurd. Uh, Entertainment for You. Het is al een week of wat uh, geleden dat hij Joyce Martens in de uitzending wist uh, te krijgen... Maar wij zijn er ook in geslaagd. En uh, dat zal uh, op 21 september gaan dat, uh, plaatsvinden. Dan uh, komt ze nog een keer. Maar dan uh, hier uh, bij Alternative FM. Alles heeft uh, te maken met de EP die ze niet zo lang uh, geleden... vorig weekend heeft ze die uitgebracht. En um, All The Time heet, het, uh, heet de EP. En deze, uh, dit nummer, dat staat er ook op. Volgens mij is die ook als single uitgebracht. This Night. There's still some fire burning Tonight it's just the two of us Like we're only 20 again Hold call, call the sparks that used to be between me and you i want you to see me come on Stangrace waren dit. En het nummer dat heette Night Train in the Rain. En dat zat volgens mij bij de videoversie. En volgens mij zit hij hier ook in. Oké, bedankt. Een, een stukje tekst uit een, een film van een spaghetti-western... waar Clint Eastwood en Ellie Wallach een uh, hoofdrol in uh, hebben gespeeld. Dan hebben we het over The Good, The Bad en The Ugly. Dat, dat is er volgens mij hierin verwerkt. Moet je maar even op altfm.nl kijken... want daar heb ik een heel verhaal over het album van de Surfing Stingrays staan. Uh, Red Pill Society is een uh, behoorlijk maatschappij kritisch verhaal... wat de hier hebben afgestoken. Daarvoor hoorde je This Night van Joyce Martens... Er is één iemand die aan de radio gekluisterd zit... en die denkt, oh mijn god, wat gaat er nu gebeuren? Want uh, dat is een telefonisch interview met de beste dame. Maar ze heeft ook wel een enorm overdonderend nummer uitgebracht... waar ik het uh, ook met haar ga over hebben. Eerst de single waar ze mee begint. En dat is een lied en een brief. Hier is Stijn. Ik schrijf een lied voor jou. Je schrijft een brief aan haar. Ik schrijf een lied voor jou, je schrijft een brief aan haar Verbeten bevind ik wet tussen alles en niets in Een vleugje paniek wordt verwant. Was er Stijn met uh, een brief en een letter. Dan zeg ik het uh, zo goed uh, Stijn, want we hebben je aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, hallo. hallo. Ja, Een lied en een brief is het, zie ik nu. Ja, bijna goed. Nee, bijna goed. Ja, ik zit nog, nog met het uh, Engelse verhaal uh, in mijn hoofd, maar dat is het dus niet. Um, uh, is dit je eerste radio uh, interview uh, wat je geeft via de telefoon? Uh, dan heb je de telefoon wel, maar ik ben één keer, dat was ook best klein nog, maar uh, ja. toevallig twee weken geleden, een keer echt in de radio geweest. Oh! Um, maar eerste keer telefoon, dus helemaal nieuw. Ja, maar uh, je bent wel in de radiostudio uh, geweest, begrijp ik. Ja. Ja? ja. Hoe, hoe vond je dat? Um, ja, best nieuw. Of, uh, nou ja, er waren natuurlijk, ja, je moet gewoon even wennen aan de setting. Ja. Uh, maar uiteindelijk, het was bij WOS Radio in zuid holland Ja. En het is uiteindelijk gewoon een gesprek. En ik mocht dat het liedje spelen. Het was heel, ze waren heel verwelkomend. Het was heel goed. Ja. Nou ja, dan, heb je, dan is de kop er in ieder geval af. Uh, wat, wat aan radiooptreden betreft. Want wij doen ja. daar regelmatig aan. Hier bij Alternative FM. Dus, ja, dat zag ik. Ja, uh, want vanavond hebben we, er ook, uh, hebben we ook een band uh, in de studio. Die komen uit Den Haag. Dus, uh, <lacht> ja. Maar goed, we gaan het even over jou hebben. Uh, want uh, een lied en een brief. Um, wanneer heb je dat uh, liedje geschreven? Ja, dat is een goede vraag. Um, ja. Eigenlijk al best een tijd geleden, ik denk nu een jaar geleden. Mm. Um, ik schreef het eigenlijk later dan de single die daarna is uitgekomen, Klatergoud. Ja. Um, en de, de, de titel is natuurlijk een lied en een brief. Ja. En het ging ook over een lied dat ik daarvoor had geschreven. Dus het gaat eigenlijk over klatergoud en andere dingen. Ja, ja. Dus, dus klatergoud is eigenlijk een beetje het vervolg op deze single die ik net heb laten horen. Ja, het is wel, ze, passen, wel, ze passen bij elkaar. Heel horen bij elkaar. Ja, ja, ja. Eh, heb je dat ook een beetje bewust gedaan? Dat, uh, dat je toch een beetje gaat kijken van, kan het bij elkaar passen? Ja, nou, dit kwam echt natuurlijk. Dat was een heel, uh, ik had echt een beetje op, gebaseerd op wat ik echt had meegemaakt. Mm -hmm. Dus toen kwam het gewoon uit alle emotie kwam het eruit. Ja. Dus dat paste een beetje natuurlijk bij elkaar. Maar ja, ik probeer dat sowieso wel, ook in mijn schrijven nu probeer ik er wel een soort... Vind ik vind het ook leuk, een soort uitdaging, een soort geheel van te maken. Ja. Um, gaan de liedjes ook een beetje over wat, wat jij zelf hebt meegemaakt? Of kan het ook nog iets betreffen um, buiten jou om en wat, wat tot jou komt? Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, nou ja, ja ik schrijf wel vaak en lang al liedjes en het is elke keer ook een verschillend. Hmm. Maar de eerste bron is denk ik toch wel je eigen gevoelswereld. Um, maar ik vind het dan het allerleukste gelukt als het ook juist overeenkomt met dingen van mensen om me heen. Of in de soort grote abstracte onderwerpen. Als het samenkomt, dan is dat echt ideaal. Hm. Eh, nou heb ik ook even een beetje rondzitten neuzen op jouw uh, website. Want die heb je ook. Ja. Uh, want want uh, het is natuurlijk uh, niet alleen liedjes schrijven. Maar je bent ook een uh, liefhebber van kunst. Klopt. Ja, ja. wat, wat, wat, wat, wat uh, trekt jou in kunst zo enorm aan? <laughs> nou, kunst is een, nou, ik denk een beetje van huis Ik heb een, een heel lieve vader en die verzamelt al van dat die jongetjes jou op rommelmarktjes aan het kijken naar kunst. En dan met het bijvoorbeeld schilderijtjes of fase of zo, Heel ja, anders. Ja. Dus ik heb het gewoon altijd al een soort om me heen gehad dat daar waardering voor was. Um, ja, en ja, muziek natuurlijk. Maar ik hou ook ja, heel erg van, van poëzie en ja, heel mooie schilderijen. Ja, de foto's. Ja. Um, dat kan ook juist heel mooi samen, denk ik. Ja, en poëzie... Uh, is dat iets uh, wat je vroeger ook al... Uh, ja, dat, je, dat dat ook vroeger bij jou aanwezig al was? Dat je er al ja. een bepaalde belangstelling voor had? Ik weet niet. Ik vind poëzie altijd best een soort van... heeft ook iets serieus en iets zwaars over zich. Ik weet niet mm -hmm. of jij het ook vindt. Ook een soort van... Uh, vaak volwassen of zo. Mm -hmm. En als kind vond ik het ook altijd een beetje van, nou, dat is niet cool of zo. Hm. Maar ik was eigenlijk al wel heel veel bezig. Ik had ook een vriend en dan schreef we stiekem altijd gedichtjes naar elkaar via WhatsApp toen we wat jonger waren. Ja. <laughs> dus ja, misschien altijd wel. En nu wel, omarm ik het meer, vind ik het leuk om het ook serieus te nemen en te lezen ook van andere mensen. Ja, ja nu, nu heb ik ook begrepen, dit is in de Nederlandse taal, maar je draait ook je hand er niet voor om, om iets straks anders anderstalig te gaan brengen. Nee, sterker nog, in augustus komt er een Frans liedje uit. Dus ah, kijk aan. aan de andere kant om. Ja, nou ja, de, dan is de tour wel afgelopen. Dat is dan weer de, de andere kant van het verhaal. Hè? Ik bedoel, uh, het is marketingtechnisch, zeggen ze wel eens van. Als je dan een Franstalige single uitbrengt, breng hem dan uh, tijdens de ronde van Frankrijk uit. Maar goed, hmm. ja, uh, soms laat zich dat niet sturen. En ik heb wel een beetje het idee dat jij dat al, al helemaal niet hebt. Nee, uh, dat, dat, dat, dat, oh. dat Nee? Nou, ik vind het wel, ja, ik, aan de ene kant ben, ga ik heel graag gewoon tegen alles in. Trek het trek er niet veel <laughs> aan, maar als het, ja. <laughs> als het heel leuk was. Dit was echt geweldig geweest, Als ik tijdens de Tour de France het wel eens had uitgebracht. Ja, had gekund, maar, uh, ja, nou ja, ja. Maar wees blij dat we in ieder geval getrakteerd zijn op, uh, op die nieuwe single. Ja, um, ja want, want ook dat is niet zomaar uh, ergens ontstaan. Ik neem aan dat dat ook uh, ergens, ja, uh, een aanleiding voor is uh, geweest. Ja, ja, ja. Nou ja, sowieso de Franse taal, um, ja, ik hou sowieso heel erg van talen, maakt het eigenlijk niet eens uit welke taal, hmm. ik vind het altijd interessant, maar Frans wilde ik vroeger altijd heel graag leren en um, toen ben ik er ook in gaan schrijven, toen ik het op een gegeven moment had geleerd. Hmm. Um, ik heb er een tijdje gewoond, dus dat hielp wel. Aha, dus daar, ah. komt, daar, daar zit het dus, en je daar hebt een tijdje het, in Frankrijk ja. gewoond. Ja, klopt, een jaar, ja, ja. een jaartje. Ja, uh, ja, want, want uh, nou ja, goed. Uh, we hebben het over, over die nieuwe single natuurlijk. Maar uh, pff, ik wilde iets vragen en ineens boop, is dat in één keer weer we, helemaal weg. Weer, dat, dat heb ik wel eens vaker, dat, dat, dat soort dingen. Dus. Uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik, ik ben even, nu ben ik zelf, nu ben ik sprakeloos. Nou, ik ben niet echt <laughs> sprakeloos. Ja. Nee, nou ja, je wilde weten over die, waar het vandaan al Dat liedje, bedoel je? Ja, ook. Dat wilde ik ook ja. weten. Dus uh, hoe, wat was de aanleiding om het te, te schrijven? Of dan laat ik het anders uh, zeggen? Ja, nou dat is ook wel leuk. Um, ja. Maar dat is misschien wel veel soort van soms is het heel zwaar emotie. Maar dit was, ik, ik, ik, ik ben heel veel verhuisd. Ja. Afgelopen twee jaar en ik woonde op een gegeven moment anti-kraak ergens. En toen kon je heel mooi in de zomer op het dak klimmen. En dat was mocht eigenlijk niet. Stiekem. Maar dan ging ik, stiekem, ging ik op het dak met mijn ja. gitaar. Um, en daar heb ik zulke fijne momenten gehad en heel veel zulke. ook een beetje geschreven in de dag. Maar het was heel dromerig dat ik ben op het dak. Ja. En toen dacht ik, ik moet over dat dakje schrijven. En toen heb ik een liedje geschreven in Frans. En het heet Sur le Toit. Ja. En in Frans betekent dat op het dak. Ja. Um, dus het gaat over de sfeer die ik soort van voelde <laughs> tijdens ja. ik op het dak zat. Dus dat, uh, dat is het. En... Uh, inmiddels weet ik weer wat ik wilde vragen, want ik weet wat je ook uh, uh, aan het doen bent. Uh, dat is een, uh, je studeert aan de Codarts in Rotterdam. Ja. Dat, ja, dat... Daar wilde ik ook even heen. Daar wilde je over. Ja, daar wilde ik het ook even over hebben. Want uh, hoe ben jij met de Codarts in, uh, in aanraking gekomen? Ja, nou ja, ik kom natuurlijk uit Amsterdam. Ik woon ook eigenlijk nog steeds in Amsterdam. Hmm. Um, maar ik wilde zo graag songen. Ik wilde sowieso altijd muziek nee, maken naar het consultorium. Hm. Dat stond eigenlijk vast. Um, maar ik wilde specifiek songwriting studeren, want dat vind ik het allerleukste. Ja. En um, nou, je zou denken, waarom ga je dan niet naar Amsterdam? Maar <laughs> daar hadden ze niet het hoofdvak songwriting. Je kon daar altijd wel liedjes schrijven, maar ik wilde specifiek dat studeren. Ja. En in Rotterdam hadden ze dat wel. Um, ik wilde ook naar het buitenland. Ik heb me voor allemaal dingen aangemeld, maar... Uiteindelijk leek het me beter om in Nederland te blijven. Hm. Ook met al het verhuizen en zo. Dat is hm. een heel apart verhaal. Maar ja, het leek me goed om hier te blijven en te landen. Um, en toen was ik daar, ik stond eerst op de wachtlijst en toen opeens was ik toch aangenomen in één keer. Ja. Dus uh, na mijn eindexamen ben ik naar Rotterdam verhuisd voor een jaar. En uh, nu studeer ik er nog steeds en woon ik hier, maar volg ik heel, ja, heel fijn de opleiding. Ik leer heel veel. In Rotterdam dus. Ja, in Rotterdam, ja. ja. Um, dan gaan we hem uh, ook maar laten horen, Klaatengoud is uh, denk ik ook, uh, de, de, ja, de, de, ik neem aan dat er nog meer uh, materiaal van jou gaat komen, dat zei je eigenlijk al. Ja, sowieso, maar dit is voor nu inderdaad de meest recente. Oké. Okay. Uh, <laughs> nog even één ding, waar ben jij te vinden op digitale snelwegen naast het verhaal van de website? Ja, ja, ja. Nou, op, sowieso op Spotify onder de naam Stijn met een lange i, moet je even goed zoeken misschien, maar mm -hmm. hij staat er echt. Um, en op Instagram, Stijn, maar dan twee keer een lange ei achter elkaar. Dus dan heb je heel veel pintjes. Ja, nou, duidelijker kan het niet. Hier is uh, klatergoud uh, van Stijn. De wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken you like.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 guess we need to find ourselves before we can find somebody else but sometimes the truth can be a lot too bad let's play it on bad timing cause i don't think we're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 Breuk definitief is, maar het gevoel nog eigenlijk rechtovereind is. Dat is eigenlijk waar het over gaat bij deze nieuwe single van Sven Ross. Morgen komt hij uit. Bad timing. Het is een break-up ballad, zoals hij dat zelf omschrijft. Morgen dus te vinden op streamingsdiensten. Dat geldt ook voor de single die je ervoor hebt kunnen horen van Stijn. Met klaterig goud. Als je wat op de achtergrond hoort, dat heeft alles te maken met lights on the lake. Die al een beetje aan warm draaien zijn. Want straks vanaf 8 uur gaan we sowieso met ze praten... En natuurlijk ook naar ze luisteren, dus dat uh, sowieso. Uh, maar er is natuurlijk nog veel meer, want dit weekend is het Frisse Duik. En Frisse Duik is in c dat is het voormalige duiker in Hoofddorp. En een van de acts die naast Murdy en Mind Your Step, die gaan we straks ook nog horen... is deze Lacet en Woven. Je hebt ze kunnen zien op Bevrijdingspop op het hoofdpodium, want daar hebben ze gestaan.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 dust P.A.M. bond in de uitzending. Als het gaat over zijn EP die hij volgende week gaat uitbrengen. Big Two Hearted River. En dit was de single die onder andere op die EP misschien gaat voortkomen. The End of Something. Trouwens een hele trits wat ik even gedraaid heb. Namelijk bijvoorbeeld Lassette met Woven Mind Your Step. Break What's Needed en Christy aan het Eind van de Straat. We doen er nog één en dat is uh, Tot aan het Nieuws. De dame die vorige week meegekomen is met Luc Nijman. Annemarie, want ook zij had een single zelf uitgebracht. Die hebben we nu klaarstaan. Brownie, tot aan het nieuws van 8 uur. Brownie. Brownie. The look in your eyes made my heart.